In de eredivisie van het betaald voetbal hebben AZ en FC Twente thuis geen fout gemaakt. Koploper AZ won met 3-0 van ADO Den Haag. FC Twente was met 4-0 te sterk voor de Graafschap. AZ houdt daardoor 6 punten voorsprong op Twente. De achterstand van Ajax op de Alkmaarders is inmiddels 11 punten. Ajax verloor vanmiddag in een doelpuntenfestijn met 6-4 bij FC Utrecht. De laatste wedstrijd van het weekend. PSV tegen Heracles is nog bezig. Het Weer. Vanavond bewolkt minimaal vannacht tussen 10 graden aan de kust en 6 in het oosten. Morgen overwegend bewolkt met een flinke Noordoostenwind. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het. Uit... In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen, 2 kilometer door werkzaamheden. A20 naar Hoek van Holland, tussen het knooppunt Terbergseplein en het knooppunt Kleinpolderplein, 6 kilometer, dat uh, komt door een ongeluk daar. A27 Goorkum-Utrecht tussen Houten en knooppunt Weert, 4 kilometer door werkzaamheden. En de A44 naar Den Haag, daar staat bij Wassenaar, 3 kilometer.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 ...ik op de telefoon? Eh, nee! Ze liggen allemaal in de knoop. Oh, oh. Ja, het is één de boel hier op uh, de tafel van de studio. Je hoorde de man die autodidact is... ...dat wil zeggen dat hij uh, alle muziekinstrumenten... Uh, allemaal uh, uit zichzelf heeft geleerd. Je worden Phil Collins, een Easy Lover! Oh, hè. van harte welkom bij een nieuw Entertainment View deze ja. zaterdag 5 november 2011. En weer een ouderwetse entertainment View, want we zijn weer met z'n tweeën. Ja, dat is een tijd geleden. Dat is echt heel lang geleden. Ja, ondertussen uh, ja. hebben we heel veel bekijks uh, op het uh, Gasthuisplein, Want het is vandaag 50 plus dag. Oh ja, dat is waar ook, ja. Ja, ze zijn er dus allemaal geweest? 50 plus'ers uh, langs, uh, langs het raam. <laughs> langs het raam. Gezellig. Het, ja. en wij zitten hier achter het raam. Eigenlijk gaat het wel. Een speakertje buiten moeten zetten ja. hey, um, Hoe was je week? Ja, een druk, uh, druk weekje Veel gewerkt En uh, druk bezig met de Santa Claus show natuurlijk ja. En uh, verder uh, Ja, verder is het gewoon uh, Lekker genieten Want het is toch best wel lekker weer uh, de laatste het dagen echt, Het is echt wonderlijk voor het, niet, het regent wel af en toe deze het regent het, ja. Maar uh, daarna is het weer droog weet je. Het, ja. is, het is gewoon lekker weer Ja, echt ideaal Dus uh, ik uh, geniet wel En uh, vol bezig met de entertainment Wereld natuurlijk een beetje kijken wat we gaan doen met entertainmentview entertainment wereld. En uh, daaronder uh, heb ik JJ uh, Bauer vandaag in Duitsland Ja, klopt. En de winnaar van? Nee, dat is volgende week. Oh, dat is volgende ja, die week. Die hebben we oh. vorige week gehad, de winnaar van Talent of the Voice. Ja En uh, volgende week hebben we weer de nieuwe weekwinnaar van Talent of the Voice. Oh, okay. 11 november is de volgende. Oh, oké. Okay. Dus, dat is ik niet. Nee, nee. Nou ja, je mag mij feliciteren. Gefeliciteerd. Dank je wel, want uh, ik ben de trainer coach van de C1 met voetbal. Nou, gefeliciteerd. We zijn door in de beker. Nou, dat is een applausje waar. Dankjewel. Dank Ik kan, mag jou ook nog, nog iets anders feliciteren. Want zondag we kennenbalans zat in de top ja. 5 best beluisterde programma's van CFM. Dankjewel. Goede tijden. Goede tijden voor ons beiden. Het komt helemaal goed deze uitzien. Ja. Ook Sir Henry is meteen een van de beste liedjes van dit moment. Wie het is, hoor je zo meteen naar Robbie Williams. Let me entertain you.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 Wat een fijn liedje zit het zeg. Mayor Hart, toen heet hij de gast en uh, de single heet <lacht> The Walk. En um, ja, ik, ik, ik vind het een heel goed album. Ik heb het album beluisterd. En um, het album van hem heet How Do You Do. En het is allemaal een beetje van zulke soul liedjes. Echt heel erg lekker. Ja, heerlijke, pla heerlijke plaat. Heerlijke plaat, hè? En um, ik heb wel nog meer muziek die ik er vandaag wil gaan draaien. Onder andere de nieuwe Sven Hammond Soul. Heel goed liedje. Chagall kennen heel weinig mensen. Ook heel goed. En Waylon heeft uh, gisteren zijn nieuwe album uitgebracht. Genaamd uh, uh, After All.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 wijd open. En uh, ze, goed nieuws voor de liefhebbers van Bluff, want ze hebben namelijk een nieuwe EP uitgebracht. Met onder andere een uh, duet met Sabrina Stark. En het liedje Was je maar hier is um, geremasterd door Che Fu. Een, een, uh, een of andere bekende DJ schijnt. Nou, ik ben benieuwd. Ja, nou ja, uh, het komt binnenkort uit, dus ik ben ook zeker benieuwd.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 ja, hij staat in België, staat hier nog in de, de lijsten En uh, hier en daar in Nederland uh, staat hij nog in wat uh, lokale zenders. Ja, hij uh, gaat, uh, gaat prima voor de rest. Ja, en gaat niet zo gedraaid natuurlijk op Radio NL. Dus, uh, nou, super toch? Ja, helemaal te gek joh.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 Het het ja, uh, toen betekent het het meer? Het nieuwe, uh, ja, toen betekent het het meer. Daar zijn we natuurlijk uh, volop mee bezig nu. Dus uh, ja, gaan we uh, weer een uh, nieuwe single aankomen dan maar. En uh, ben je daar al mee bezig? Of wacht je nog heel eventjes? Nou, daar zijn we al een... Uh,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 Lekker in eigen beer en uh, gewoon volop JJ uh, Bauer. Ja, ja, ik ben toevallig uh, nog week in contact gekomen met uh, Frank van Het uh, en die, uh, die had ook nog wat liedjes klaar uh, en uh, ik vind Frank van Hetten ook natuurlijk goede tekst schrijven. Dus ja, het is uh, hier en daar uh, krijgen we ook natuurlijk ja. <laughs> hier en daar krijgen we natuurlijk ook een hoop uh, opgestuurd. Ja. Dus uh, ja, maar ja, we willen toch iets uh, hebben wat echt eigen is en uh, ja, dan zou je toch met je eigen jongens moeten doen in de studio.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 That river's changed without you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 Hey Ronnie Hoe is het nou? Goed jongen Ik heb daar een nummertje gemaakt met Corrie Konings Corrie Konings joh Ha Elke dag In de file In de file joh. Een blauwe Gestreken. En mijn geld is ook al een hoop geld Niks op de televisie. En door... Ik bereik op mijn telefoon en mijn baas zit weer te zeiken In nee, een auto? Niet door de APK. Staat die buurman weer te kijken? Ja, de afwas is niet gedaan. zal hem hebben. De wereldberoemde stupestech. Ja, mevrouw. Nummer 1 hè. Oh, en hij is zo gewoon gebleven, hè. nooit meer <hierig> slecht, dat is slecht Nitro. De nieuwe van Corrie Konings Ze heeft publiciteit nodig of iets dergelijks Ja Maar ze doet het nu uh, samen met de New Kids Die hebben komen binnenkort uh, met een tweede film uit New oh. Kids Nitro En uh, dat ze doet dit samen met uh, zanger Ronnie Hoereneuken Nooit Meer Werken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 Just searching for them, just stay the same. So, don't even bother asking if you look Idea. It's obvious so we both know, know. I can't remember I seen you there know, know. You don't even see why You're always losing all your names It's just between us To we'll live with you is a nightmare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 This beat Even het aandacht van het volgende. Wat Birdie. 15 jaar oud. Ja. 15 jaar oud. En dan zo stem. En uh, covert. Uh, binnenkort. Uh, komt haar nieuwe album uit. Haar album heet ook Birdie. En ze covert onder andere Cherry Goes. Phoenix. The National. En het prachtige nummer van Bon Iver. En daarmee heeft ze nu een hit. Het is Birdie en Skinny Love.